7 uur naar netwel met het NOS journaal. Patiënten moeten bij tientallen ziekenhuizen... weer veel te lang op wachtlijsten wachten... voordat ze bij een specialist terecht kunnen. Bij sommige afdelingen is de wachttijd langer dan twintig weken. Het gaat vooral om specialisaties waar veel ouderen gebruik van maken... zoals pijnbestrijding en reumatologie. Een en ander blijkt uit een inventarisatie door de NOS. De recordhouder is de afdeling pijnbestrijding van het Flevoziekenhuis... in Almere, 26 weken. In 2008 is afgesproken dat een patiënt binnen vier weken... voor een eerste bezoek terecht moet kunnen.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 De Eredivisie heeft een nieuwe koploper, FC Twente. De NGD'ers versloegen thuis met 5-0 Groningen. Twente staat nu bovenaan met 15 punten... en een beter doelsaldo dan PSV en Herenveen, die ook 15 punten hebben. De andere uitslagen van vandaag... Herenveen kambuur 2-1, Vitesse-NEC 3-2... en Feyenoord-Ado Den Haag 4-2. Vanochtend werd bekend dat AZ-trainer Gertjan Verbeek is ontslagen.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 Goedenavond. Ja, de VPRO zet de ramen naar de wereld weer een uurtje open... om uw hoofd fijn te laten doortochten. We spreken met Arabist Leo Quarten, net terug uit Damaskus... waar hij onderzocht hoe sterk het Assad-regime nog is. Thomas Erdbrink geeft vanuit Iran inzicht... in de gevolgen die de voorzichtige toenadering tussen Iran en Amerika... misschien kan hebben voor de burgeroorlog in Syrië. En we gaan naar Colombia. Don Tomás, u bent don Tomás? Ja, mevrouw. Ik heb op bezoek is. bij uh, Tomás Carrillo, een 53-jarige boer. Vijftien jaar geleden woonde hij nog uh, vlak bij de mijn. En op een dag liepen gewapende mannen zijn erf op en zeiden hem te vertrekken. En nu woont hij hier in een krot, zonder land en zonder werk. Ja, want daar in Colombia... Uh waar de Amerikaanse mijnbouwgigant Drummond... volgens werknemers en vakbonden direct verantwoordelijk is... voor terreur en abominabele arbeidsomstandigheden... daar komen heel veel Nederlandse kolen vandaan. Dus wat gaat de Nederlandse politiek daarmee doen? Dat allemaal het komende uur. Bureau Buitenland neemt je mee. Maar eerst gaan we naar de Verenigde Staten. Daar is het gevecht over Obamacare, de hervorming van de gezondheidszorg... die voor Obama en de Democratische Partij de voornaamste inzet van diens amtsperiode is geworden... nu zo uit de hand gelopen dat vrijwel zeker morgen de regering op slot gaat. Overheidsdiensten plat, ambtenaren niet meer betaald, een complete shutdown omdat een radicaal gedeelte van de oppositie weigert de begroting goed te keuren. Wanneer de invoering van de, die Obamacare niet minstens nog een jaar wordt uitgesteld. Aan de telefoon correspondent Freke Vuist. Goedemorgen, Freke. Hé, hey, hallo Chris. Goedenavond voor jou. Ja, ik zei uh, morgen, dus misschien of zelfs heel waarschijnlijk. Of zelfs nou, dit misschien is wel. Zeker, ja, zeker. 1 oktober. Ja, 1 oktober, ja. uh, uh, de regering dicht omdat democraten en republikeinen het niet eens kunnen worden over Obamacare. Probeer even kort uit te leggen wat op dit moment de situatie is. Nou, het gaat om de begroting. Die, uh, er is zelfs helemaal geen nieuwe begroting... maar er zou gestemd worden over een begroting die dan de huidige voortzetten. Dat is op zich niet zo gek. Dat wordt vaak gedaan. Mm -hmm. Maar die republikeinen zeggen... oké, okay, we doen dat een paar maanden, maar dan willen we wel iets terug. En dat is dus de uitstel van een jaar van de Obamacare-wet. Ja. Ja. En de democraten zeggen dat is onacceptabel. En dat zegt de president ook. Dus dan is er geen begroting. Dat betekent dat de federale, federale overheid op slot gaat. Ja. ja. ja. Uh, en, en, en, en wat betekent dit nu precies? Um, de, de, de, de, het politieke proces loopt dus vast... Um, omdat de republikeinen Obamacare niet willen... of zit het ingewikkelder in die partij bijvoorbeeld? Nou kijk, okay, die partij is, uh, is uh, daar is de totale gekte toegeslagen, mag wel gezegd worden. En je kan zelfs niet meer zeggen dat de, zeg maar, de redelijke leiding van de partij nog uh, enige grip op de situatie hebben. Dat hebben ze helemaal niet meer. Dus uh, ze worden geheel door die zeg maar, extremisten, de dem democraat Harry Reid noemde hen, uh, anarchistische... Uh, uh, revolutionaire, uh, worden ze daardoor geregeerd. Ja, dat zijn Kijk de zogenaamde. Tea Party ja. kandidaten. Hè? Tea, dus de mensen van kandidaat. die radicale groep die binnen de Republikeinse Partij gekozen zijn. Ja, ja het probleem is dat ze dus niet een politi politieke realiteit accepteren. Ik bedoel, Obama kreeg is vier jaar geleden aangenomen door het congres. Het Hoge Rechtshof heeft er dus een zegje over gedaan en zei oké. Okay. Toen was het inzet bij de laatste presidentsverkiezingen. Die hebben de Republikeinen verloren. De Republikeinen in het Huis van de Afgevaardigden hebben vier. Let wel, 40 keer geprobeerd om, die, om de wet weg te stemmen of zeg maar alle uh, geld ervoor uh, weg te trekken. Ja. Dat is er niet gelukt en nu houden ze dus het land in een wurggreep. Ja, maar dat betekent dus ook dat een deel van die republikeinse partij niet blij is met deze houding van die radicale groep. Dat betekent wel, maar dat is wel zo. Dat weten we ook dat dat zo is. Maar toch heeft de leider in het Huis van Afgevaardigden... die John Burner, dat is de Republikeinse leider... Mm -hmm. is, heeft hij met die radicalen meegestemd. Ja, ja, ja. Met als gevolg dus uh, dat de regering dinsdag dichtgaat. Wat, wat betekent dat dan precies? Nou, dat weten we wel een beetje, want het is 17 jaar geleden dus ook al een keer gebeurd. We hebben de republikeinen dat geflikt toen, uh, toen Clinton president was. Uh, het betekent in feite dat alle niet-essentiële overheidsinstellingen uh, op slot gaan. Dus bijvoorbeeld het Nationale Park of de overheidsmusea. Het betekent dat bijna 1 miljoen ambtenaren thuis komen te zitten zonder salaris. Mm -hmm. uh, anderen moeten aan het werk blijven, maar krijgen niet uitbetaald. Uh, bepaalde voorzieningen blijven wel doorlopen. Bijvoorbeeld, zo, zo, je krijgt wel je AOW-check. Maar, nee, er zit geen ambtenaar... <laughs> op hun stoel. Dus alles wordt ook vertraagd. Dus een, een echt een behoorlijk zwaar middel om je politieke gelijk te halen, terwijl dat uh, ja, in allerlei democratische procedures tot nu toe niet gelukt is. Dan moet er over twee weken een bijna nog belangrijker beslissing genomen worden, want dan moet het congres toestemming geven om het zogenaamde schuldenplafond te verhogen, zodat Amerika aan zijn financiële verplichtingen kan blijven voldoen, bijvoorbeeld tegenover obligatiehouders. Um, hoe groot is de kans dat dat nou ook fout gaat? Nou, uug, niemand die dat weet. Maar dat is echt om bang van te worden. Want we weten niet wat de gevolgen van zijn. Het is nog nooit eerder voorgekomen. Het kan wellicht catastrofaal zijn. Sommige economen voorspellen een wereldwijde financiële crisis... omdat het waarschijnlijk een crash op Wall Street zal veroorzaken. Dus ze spelen hier... Echt met vuur. Ja, en denk jij dat die radicale groep die nu dit zware middel al hanteert... ook zo ver zal willen gaan? En weet je wat, het enige waar we op kunnen hopen is dat Wall Street... Uh, nu bij elke republikein gaat aankloppen en zeggen absoluut, dit kan niet... Uh, Wall Street is eigenlijk... die denkt alsmaar, nou zo ver zal het wel niet lopen... weet je wel, en uh, nou ja, ze hebben eerder gedreigd... maar als op dinsdag de overheid al op slot gaat... dan worden ze misschien wakker... en dan zetten ze de Republiek wellicht onder druk. Dat is nogal ironisch, om dan te denken... dat de banken en Wall Street ons van, de, van een nieuwe financiële crisis... We zullen behoeden. Ja, nou, hulp, hulp uit onverwachte hoek uh, mo mogelijk. We. Oké, okay, we, uh, we gaan het volgen morgen, maar uh, het is eigenlijk wel zeker hè, dat de regering dicht gaat dinsdag. Ja, het is wel zeker. Oké, okay. ja. dankjewel. Freke vuist. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Ja, we gaan naar Latijns-Amerika, naar Colombia. Meer dan de helft van de kolen die Nederland gebruikt... voor het opwekken van stroom komt daar namelijk vandaan. En een van de belangrijkste leveranciers van die kolen... is het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Drummond. Dat bedrijf staat te boek als een notoren schender van mensenrechten. Edwin Koopman reisde naar het noorden van Colombia... en ging op zoek naar de bloedige bron van onze elektriciteit. Grijst op geschept voor de werknemers van Drummonds. prijs met een soort uh... eens Comandante. Een soort van uh, kippenragoe. Drummond is uh, met 5000 werknemers de op één na grootste steenkoolmijn van uh, Colombia. Maar nu ligt alles plat. De mannen zijn in staking. Hier in een kampement voor de poort van de mijn spelen ze domino en houden ze toespraken. Hier hebben we een grote visita van een periodista van Holanda. We hebben 31 dagen de huelga... ...buescant respalders die directe responsabiliteit zijn van de empresa. Luis Manuel Mendoza... ...een van de mannen die uh, aan tafel zit met Drummond... namens de vakbond en de stakende arbeiders hier. We houden hier een indicatief van een muerto anualmente. Er valt hier één bedrijfsdode per jaar. Als gevolg van een arbeidsongeluk. Pressies die zijn... We worden hier gewoon als slaven behandeld, de enorme werkdruk waardoor de werknemer verplicht wordt om allerlei risico's te nemen. Nu is staken ook niet zonder risico. Ik heb hier een, een pamflet bij me waarin iedereen die de belangen van Drummond in gevaar brengt met de dood wordt bedreigd. En er staan 25 namen op van mensen die tot militair doelwit worden verklaard. Het zijn voornamelijk vakbondsleiders. En een daarvan is de man die hier tegenover me zit, Luis Manuel Mendoza. Het gaat klaar dat we certezaarzen. We weten niet met zekerheid van wie die bedrijven afkomen. Here is een coincidentie dat de amenazas op het moment dat we reclamant algún type of direct laboral zijn. Maar ze verschijnen altijd precies op het moment waarop wij actie voeren voor onze rechten. Of we een of ander conflict hebben met de directie van dit bedrijf. De exploitatie uit tot waar je deze achterkant ziet, die zijn botaderos. Met een paar stakers. loop ik een viaduct op waar we een goed overzicht hebben over de mijn. Een mijn met een dramatische reputatie op het gebied van de mensenrechten. Die, die dreigementen zijn geen loze kreten. Er zijn in het verleden hier vier vakbondsleiders vermoord. En ook zijn in de wijde omgeving boeren verjaagd van land... dat later in handen kwam van deze mijn. Dus waar je, zover je kan kijken, echt als in de verre horizon... is de mijn te zien. Uh, althans de, het materiaal dat ze uit de mijn halen. Want het gat zelf zien we niet, dat ligt in de diepte. Aan de andere kant gaat de spoorlijn waarop nu een lange trein met wagons... vol steenkool stilstaat wegens de staking en die in normale tijden die kant op gaat richting de haven en uiteindelijk richting Nederland. Drummond is namelijk een van de belangrijkste leveranciers van kolen voor Nederland. Meer dan de helft van onze kolen komt uit Colombia en een kwart daarvan komt van hier, uit deze mijn. Luis Manuel Mendoza, wat zou u zeggen tegen de bedrijven in Nederland die het steenkool van Drummond kopen? We moeten veel beter controleren wat hier gebeurt... en uh, wat de kosten zijn van het, uh, het uh, delven van het steenkool. Niet alleen economisch, maar ook in humanitaire uh, termen. In Vajedouk uh, Park, stadje ongeveer uh, twee uur rijden van de mijn... in een zaaltje wordt een vereniging opgericht... door de slachtoffers van multinationale bedrijven, zoals ze zelf zeggen. Er zijn hier ongeveer uh, 200 mensen bij elkaar. Het overgrote deel komt van Drummond. Zieke werknemers, boeren die verjaagd zijn van hun land... weduwen van vermoorde mannen en allemaal hebben ze hun eigen verhaal. Soms in tranen over hoe hun mannen zijn vermoord... of hoe ze door paramilitairen uit hun huizen zijn gejaagd. Drie van mijn zonen zijn vermoord, vertelt deze vrouw. Er kwamen twee mensen in een ...lo llamaron Sergio... ...y cuando el miró... ...la grabaron... ...y una vez embarcaron en la moto y se fueron... ...en een van mijn zonen die heette Sergio... ...toen, toen kwamen op een dag... ...twee mannen op een motor... ...de roepen zijn naam Sergio... En toen hij keek schoten ze hem dood... ...en gingen er vandoor... ...en weet u ook wie het gedaan heeft... U, ...¿Usted sabe quién lo hizo? ...y el que... ...se llama John Esquivel Cuadrado, ...alias El Tigre... Dat was een van die paramilitaire leiders die bekend stond als El Tigre, de tijger. Tussen 1996 en 2006 zijn er alleen al in dit departement César... 5.000 mensen vermoord en 100.000 mensen van hun land gejaagd. De naam die bij de slachtoffers voortdurend opduikt is die van de tijger... Hij was leider van de paramilitaire groepen die actief waren rond de Drummond mijn. Vorig jaar trad de tijger op als getuige in een proces dat in Amerika tegen Drummond is aangespannen wegens de moord op vakbondsleiders en terroriseren van de bevolking. Onder Ede verklaarde de tijger dat als hij het gebied rond de Drummondmijn zou zuiveren van de guerrilla... Drummond dan geld beschikbaar zou stellen. En ook verklaarde de tijger dat hij aanwezig was toen Drummond betaalde. De verklaringen van de tijger en vier andere voormalige paramilitairen... leggen een verband tussen Drummond en de moord op vier vakbondsleiders... 160 werknemers en de 5.000 andere burgers... en de duizenden interne vluchtelingen in de omgeving van de mijn. Als je hier om je heen kijkt in de dorpen waar we doorheen komen, waar veel uh, mijnwerkers wonen... ...zie je absoluut niet de voorspoed die je zou verwachten in een mijnstreek waar heel veel geld wordt verdiend. Uh, mensen wonen armoedig, vaak zelfs uh, in, in, gewoon in krotten van, van hout en golfplaten. Dat komt omdat het, het geld wat hier verdiend wordt met die mijnbouw... ...allemaal verdwijnt in de zakken van de, van de mijnbouwers en voor een deel ook van de overheid. En er blijft dus heel weinig of, of niks over voor uh, de ontwikkeling van de, van de streek. ...of voor de salaris van de mensen. Don Tomás. hoe is don Tomás? Ja, meneer. Ik ben op bezoek bij Tomás Carrillo, een 53-jarige boer. 15 jaar geleden woonde hij nog vlak bij de mijn. En op een dag liepen gewapende mannen zijn erf op... ...en zeiden hem te vertrekken. En nu woont hij hier in een krot, zonder land en Zonder werk. En zo'n land is inmiddels onderdeel van de Drummondmijn geworden. En zo ging het hier met duizenden boeren in het noorden van Colombia... altijd volgens een vast patroon. Eerst komen de paramilitairen die het land schoonmaken... de boeren eraf jagen of vermoorden... om op het moment dat de mijn wil uitbreiden... het land aan de mijn te verkopen. Ik een jaar, een jaar en een y pico, Meer dan een jaar heb ik gehuild om mijn land. yo ik una een groot grande met mijn kinderen, met ellos. Futuro. Mijn land, dat was mijn toekomst en de toekomst van mijn kinderen. De papieren van het, de eigendomsrechten van het land zitten in een koffertje. Om ons heen lopen de kippen door de modder. Ik heb meer, papier dan een hier. <laughs> meer papier dan een idioot, zegt hij. Papier er komen de papieren uit de map. Dit van traditie en om zijn te betekent dat de terrein Ongelooflijk. Die meneer heeft gewoon hier de papieren, de eigendomspapieren van zijn land. en hij is er zonder pardon afgegooid en krijgt geen enkele juridische steun om daar aanspraak op te maken. Ja, de de rechters hier zijn corrupt en Drummond heeft het geld. Om hen te laten doen wat ze willen. Maar wat vindt u dan van die bedrijven in Nederland die de steenkool van van dit bedrijf kopen? ¿Qué coostría u ¿De cero ¿Esas empresas que le compran a Drumo? No, a esas empresas, si ellos siguen comprándole carbón a Drumo, están también apoyándole a Simbirsko Als zij door blijven gaan die bedrijven in Nederland met het kopen van steenkool en Drummond, dan dan dan helpen ze mee om deze situatie te laten voortbestaan. En dan uh, zijn ze medeplichtig aan de misdaden van Drummond. Sí, Rubén Morron is een leader syndical van de multinational carbonífera estadounidense Drummond Company. Op de Colombiaanse televisie is een reportage bezig over Ruben Moron. Moron is een vakbondsleider van Drummond... die in mei op het nippertje een aanslag overleefde... toen motorrijders kogels afvuurden op de taxi waarin hij reed. Hij vertelt dat het, precies, het gebeurde precies op de dag... dat hij een lijst met eisen van de vakbond had neergelegd... bij de directie van Drummond. Kort daarvoor was hij al gewaarschuwd door een serie sms'jes. hij werd bedreigd en vertelt dat zijn prachtige gezin binnenkort geen vader meer zou hebben. Sinds kort neemt het geweld rond de mijn weer toe. Volgens de lokale media zijn in de eerste helft van dit jaar in het hele departement 37 activisten vermoord. Een kwart meer dan vorig jaar. Formeel weet niemand wie erachter zit, maar advocaat Francisco Ramirez heeft wel sterke vermoedens. Namens de slachtoffers heeft hij in Colombia en de Verenigde Staten meerdere rechtszaken lopen tegen Drummond. Meneer Ramirez, uh, is er de afgelopen jaren eigenlijk iets verbeterd aan de contacten tussen het bedrijf en die paramilitairen? Wat heeft in los en, uh, los de afgelopen jaren gegeven in de contacten van de bedrijf met de paramilitairen no, Ik denk dat no het niet ze doen wat ze altijd gedaan en er is geen justitie... er is geen persecutie tegen hen. Er is absoluut niks veranderd in de afgelopen jaren. Ze blijven banden houden met de paramilitaire groepen... die op hun beurt mensen blijven vermoorden en blijven bedreigen. Hoe weet u dat die banden bestaan tussen Drummond en die paramilitairen? Het feit dat coincidencialmente, negociador del die Drummond. de directe tussen en deze criminales. is te toevallig dat juist die personen die de, de, de leiding hebben over de vakbonden. en die onderhandelen met Drummond. Dat die voortdurend worden bedreigd. trabajo. Dat, dat zegt genoeg, zegt Francisco Ramirez. le criminal crimen de Je vraagt je af waarom een bedrijf in Nederland de steenkool blijft kopen van zo'n crimineel bedrijf, want het is een, een criminele organisatie waarvan ze weten dat het dit soort dingen uithaalt, hier... Ik ben periode van de prens holandese. En we doen een reportage over de minerij. Is het niet mogelijk? Waarom niet? Een diep, klein geblindeerd loketje bij de poort van de mijn van Drummond. Maar de portier laat me er niet langs. Hier is de prens niet aan de prensa. Ja, maar waar is het? Je staan in Santa Mara. Er is hier niemand die uh, de pers te woord kan staan, zegt hij. Hier is het niet aan de prens een groepje van de, van de mensen, van de stakingsleiders voor de poort van Drummond Die zeggen dat het, het, die Drummond is een staat binnen een staat, zelfs als de minister langskomt. Als de minister hier binnen wil, dan laten ze hem nog niet langs. De zaak wordt bewaakt door 300 militairen, zeggen ze. Hier binnen in het, op het terrein is een bataljon van 300 militairen tegen guerrilla en voor de beveiliging. wat is het? Claudia staat in het congres, maar ze komt in Bij de mijn kom ik er niet in. Maar ik ben nu wel binnengekomen bij de Vereniging van Grootschalige Mijnbouw. Een brancheorganisatie waar Drummond ook lid van is. En directrice Claudia Jiménez wil niet praten over Drummond specifiek, maar wel over de sector als geheel. En dat is eigenlijk helemaal niet erg, want Drummond is misschien wel een van de ergste hier in Colombia, maar niet de enige. De meeste leden van deze club hebben een zeer dubieus imago. En ja, de kern is natuurlijk de connectie met die criminele bendes, die paramilitairen. Dus ik heb hier het pamflet meegenomen met die bedreigingen, met de namen van vakbondsleiders die tot militair het zijn verklaard en met de naam van Drummond. no is een dice... grupo armado al margen de la Ze smijt het uh, papier op tafel en ze zegt dat het een illegale groep is die geen enkele geloof, geloofwaardigheid verdient. Maar goed, je zou je zou in het openbaar toch kunnen distancieren van zo'n van zo groep. ¿por qué no se distancia? ...publicamente de este grupo. Het kan desde el punto de vista de comunicaciones legitimar una que nadie puede creer. Ja, als, als ik dat doe, dan legitimeer ik de aanklacht dat wij eh, contact met hun hebben. En zij zijn niet onze gesprekspartners, dat is alleen de regering, zegt ze. Maar ellos están usando su nombre. Die mensen die worden bedreigd in naam van jullie sector, dat is toch niet zo best voor je imago? no een legaal bedrijf kan hier niet op ingaan, zegt ze. Maar eh, de veiligheid van uw werknemers is niet de verantwoordelijkheid de de bedrijven is een bedrijf dan eigenlijk niet medeverantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers als ze worden bedreigd in naam van dat bedrijf. Als we in termen van de orde publiek... ...de controle van het territorio en de veiligheid van de colombiën... ...is een responsabilidad van Estado. staat. In Colombia, in Holanda, in Suiza, in Belgica, in China of in Japan. Nee, dus de openbare orde is een zaak van de staat... ...in Colombia, in Nederland, in China en in Japan. En daarmee is de zaak afgedaan. Zieke werknemers, bedreigde vakbondsleiders... ...verjaagde boeren, de mijnbouwsector, waaronder Drummond weigert het nemen van iedere verantwoordelijkheid. Ja, tot zover Colombia. U luisterde naar een reportage van Edwin Koopman. Overigens mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het postcode loterijfonds... van de stichting Free Press Unlimited. Terug in Nederland vroeg Edwin Koopman de energiebedrijven hier... om een reactie op de aanklachten uit Colombia. Toen bleek dat Essent inmiddels is gestopt met het kopen van steenkool van Drummond. Maar Nuon en Eon kwamen even aan de telefoon. voor Ja, met Edwin Koopman van VPRO Radio. Ik heb een vraag. Ik ben in Colombia geweest... en ik heb daar gesproken met de vakbonden en boeren... rond de mijn waar jullie kolen kopen. En die mensen worden in naam van die mijn bedreigd, vermoord... en van een land afgegooid door criminele bendes. En zij vinden dat jullie door die kolen te kopen... daarvoor ook verantwoordelijk zijn. Waarom zeggen jullie niet gewoon... wij kopen geen kolen meer van dubieuze mijnen? Ja, kijk, Neon die heeft een ethische code... Waaraan alle leveranciers moeten voldoen. Want wij accepteren bij onze leveranciers natuurlijk geen onethische zaken of schending van mensenrechten. Nee. Dus als wij van onafhankelijke bronnen horen dat bij de mijnbouwondernemingen waarmee we zaken doen uh, onze code niet wordt nageleefd, dan spreken wij deze bedrijven hierop aan. En dan dringen we aan op het verbeteren van de omstandigheden. En als die situatie dan vervolgens niet verbetert, dan schort nu onze relatie met die kolenmijn op totdat de situatie aantoonbaar verbeterd is. Benelux, Edwin Kotilak. Ja, met uh, Edwin Koopman van VPRO Radio. Waarom zeggen jullie niet gewoon, wij kopen geen kolen meer van dubieuze mijnen? Ja, ik kan helaas, het, ik moet twee dingen zeggen. Eon Benelux koopt zelf geen kolen in, dat wordt centraal gedaan door ons moederbedrijf in Duitsland. We zitten in een hele competitieve markt en het is voor ons heel lastig om openbaar te maken bij welke individuele mijnen wij kopen, omdat dat zeer gevoelige informatie is, commercieel gezien. Ik, weet, ik kan wel vertellen dat ...van alle kolen die E.ON inkoopt. Ongeveer een derde afkomstig is uit Colombia. Ik kan bijvoorbeeld melden dat we concreet al hebben bereikt... ...dat tussen nu en het tweede kwartaal van 2014... ...een aantal onafhankelijke audits gaat plaatsvinden. Onder andere van Colombiaanse mijnen. Ja, en verder kan ik nog melden dat de CEO's van ons bedrijf... ...en een aantal andere energiebedrijven... ...zeer binnenkort om tafel zitten met minister Ploemen. ...om over dit onderwerp verder te praten. Ja, tot zover de reacties van twee grote Nederlandse energiemaatschappijen. Want het gaat dus mogelijk ook over uw stroom. Dan komt dus inderdaad de Nederlandse politiek ook in beeld. Aan de telefoon hebben we Tweede Kamerlid voor D66, Sjoerd Goedenavond, meneer Sjoerdsma. Goedenavond. Ja, u hoorde het de woordvoerder van NUON zeggen. We hebben een ethische code en we zien er streng op toe dat die gehandhaafd wordt. Nou, die, die advocaat in Colombia, die dacht daar iets anders over. Uh, wat hmm. denkt u? Zijn die Nederlandse bedrijven zo ethisch als ze zich voordoen? Nou ja, het is natuurlijk goed dat ze een ethische code hebben... maar het blijft tegelijkertijd heel erg vreemd... dat de in die energiebedrijven geen duidelijkheid willen geven... over uit welke mijnen zij hun kolen halen. Mm -hmm. en, en dat suggereert toch dat je uiteindelijk niet wil laten zien... Uh, waar het vandaan komt omdat je denkt... ja, uh, misschien willen die mensen onze kolen dan niet meer hebben. En dat is eigenlijk iets uh, wat voor ons, ons verkeerd is. D66 pleit eigenlijk al jaren... voor het versterken van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, voor transparantie. Ja. Want wij, vert, wij vertrouwen er namelijk op... dat mensen zelf een keuze kunnen maken voor meer duurzame producten. Maar dan moet je natuurlijk wel weten... Alle informatie die op tafel ligt, dan moet ja. je weten waar die kolen vandaan komen, en dat is op dit moment niet het geval. Nee, dus dat, dat wekt op zijn minst uh, ja, twijfel. Ja, en nou zeggen ze ook van ja, we gaan er weer over praten. Hè. Alle directeuren komen bij elkaar, we gaan met mevrouw Ploemen praten. En de energiemaatschappijen zeggen ook dat ze in Europees verband inmiddels de organisatie Better Coal hebben opgericht ja. om te komen tot een ethisch uh, steenkoolbeleid. Zou dat kunnen werken, denkt u? Nou ja, kijk, de afgelopen drie jaar is geprobeerd op Nederlands niveau, door middel van de zogenaamde dialoog, een gesprek tussen kolenleveranciers, elektriciteitsbedrijven en NGO's, te komen tot een verbetering van de werkomstandigheden in mijnen. Ja. Nou, als je kijkt naar de resultaten van de dialoog, ja, die is eigenlijk gewoon bedroevend. Ja. Werkomstandigheden zijn niet verbeterd en die transparantie is eigenlijk ook niet verbeterd. Dus ja, goed om het dan ook Europees te proberen, maar het klinkt een beetje als een vlucht naar voren. Ja, we kunnen het dus niet aan de sector uh, zelf overlaten. Ze gaan met mevrouw Ploemen praten. Wat zou zij moeten doen, vindt u? Ja, kijk, de overheid heeft de afgelopen drie jaar als waarnemer aangezeten bij de dialoog. Mm -hmm. En ik denk dat het nu tijd wordt voor een wat meer dwingende rol vanuit de, vanuit de overheid... Dus niet meer de marktpartijen gewoon met elkaar laten babbelen... maar ook gewoon zeggen waar het op staat. Binnen een afzienbare termijn moet die sector, moet de energiesector... transparantie kunnen geven over waar zij hun kolen vandaan halen. Het is en ook niet anders, zo heel simpel. En anders? Nou, en anders, nou ja, mijn partij zou er voorstander van zijn net zoals dat met biobrandstof het geval is, om dan over te gaan tot wetgeving... zodat die bedrijven gedwongen worden om in ieder geval aan te geven waar ze hun code vandaan halen. En een een simpel overhemd heeft tenslotte ook gewoon een meet in Bangladesh of een meet in brazil tagje erop... dat ze ook voor elektriciteit moeten kunnen. Ja. Hoe, hoe lang uh, vindt u dat de minister uh, de energiemaatschappijen wat dat betreft de tijd moet geven? Nou, Ik vind dat de drukte wel een beetje op mag. We hebben drie, ma we hebben drie jaar gewacht, dus ik zou zeggen tot, uh, tot eind dit jaar, tot 1 januari, heeft ze... En daarna zouden we van haar graag zien dat ze serieuzere maatregelen neemt. Goed. Oké, okay, hartelijk dank voor uw commentaar, meneer Soertman. Graag gedaan. Bureau Buitenland. Een andere blik op de wereld. Ja, het is ruim vier minuten over half acht. U luistert naar Radio 1, naar de VPRO, naar Bureau Buitenland. Veel ontwikkelingen rond en in Syrië deze week. De Verenigde Naties namen een resolutie aan... om de chemische wapens te laten vernietigen... En ter plekke hebben een aantal belangrijke strijdgroepen definitief gebroken met de Nationale Raad de oppositieleiders in het buitenland. Nou, van eenheid tussen de rebellengroepen was al langer geen sprake meer, maar nu dus ook nog een officiële breuk. In de hoofdstad, in Damascus, is Bashar al-Assad nog altijd de onbetwiste leider. Tot nu toe weet zijn regime een flinke machtsbasis te behouden. Maar hoe sterk is hij werkelijk? We vragen het aan Arabist Leo Quarte, die net terug is uit die Syrische hoofdstad. Goedenavond, meneer Goedenavond. Goedenavond. En u was daar ook speciaal om uh, die vraag te onderzoeken. Hè? Hoe sterk is Assad nog? Nou, voor uh, mezelf eigenlijk hè, bedoel ik, uh, ik, tot nu toe, ja ik kom eigenlijk elk, elk jaar in, in Syrië. Ik, ik schrijf over Syrië. Ik hm. uh, geef een college over Syrië. Het is een land dat ik eigenlijk, uh, ik heb ooit een boek geschreven over Syrië. Het is een land dat ik wat ik heel erg goed altijd volg. En uh, ja goed, ik was nu twee jaar niet geweest. Er is heel erg veel gebeurd in Syrië. Dus ja. ik dacht nou goed, ik moet uh, wat, uh, wat, wat, wat antwoorden op, op vragen zien uh, te vinden. Ja. Nou, dus nou, dan dan eerst ik maar denk. even heel simpel de vraag. Hoe was het in Damascus? Ja, het viel me eigenlijk wel mee. Laat ik dat voorop stellen. Voordat je op pad gaat, denk je van nou, uh, je, je weet niet goed wat je kunt verwachten. Net De chemische aanval geweest in, in uh, Damascus uh, Verhalen gelezen van mensen die er, die er waren, waren uh, geweest. Um, ik, ik kom er eigenlijk niet zo'n zo, zo beeld van, van, uh, van vormen. Toen ik er eigenlijk was, toen uh, viel het me wel mee, eerlijk gezegd. Moet ik, moet ik zeggen. En wat betekent het, uh, dat? Mee je kon nog lekker op het terrasje uh, zitten? Nee, maar ik, maar je kunt zeggen, maar gewoon vanaf, uh, vanaf de grens met Libanon. Ik ben uh, via Libanon het, het land binnengekomen. Kun je gewoon... Uh... Zij met het land binnenkomen. Je hebt wel checkpoints overal. Maar het is niet zo dat je echt uh, om, de, om de 100 meter wordt uh, tegengehouden. Dus die, die weg is gewoon heel veilig en heel stevig in de handen van, uh, van het uh, bewind. En het leven in de stad zelf? Het uh, leven in de stad zelf heel rustig. Dat is, dat is wel, uh, wel vreemd. De Basque is normaal gesproken een uh, vervuilde stad. Een hele drukke stad. Er wordt altijd getoeter en zo. Dat is merkwaardig stil. En dat kwam omdat een heel groot deel van de wegen gewoon uh, afgezet zijn. Uh, het, het bewind is heel bang voor bomaanslagen. Dus uh, hoe minder auto's dus minder kans je hebt op uh, bomaanslagen. Het ja. is opmerkelijk dus op uh, ja, sommige drukke verkeersaders... waar je normaal gesproken alleen maar files ziet. zag je nu uh, jongetjes uit, uh, uit de buurt en daaromheen uh, voetballen. Ze hadden gewoon twee uh, goals auto, gemaakt. De, en, de uh, autoloze zondag, ja. De autoloze zondag ja. en dat uh, is een zeer merkwaardig beeld... wat ik nog niet kende in de ja. maskers. Goed, dan, dan nu die vraag naar de, de machtsbasis van, uh, uh, van, van Assad. Wat, wat, wat zijn uw bevindingen? Hoe sterk is hij nog? Ik, de indruk die ik krijg... maar goed, ik ben alleen maar een, een, een bezoeker. De indruk die ik krijg is dat die behoorlijk sterk in het, in het zadel zitten. Er zijn behoorlijk wat buitenwijken in de handen van de rebellen. Die, maar die wijken zijn volledig afgegrendeld. En ik heb het idee dat er niet erg veel gebeurt. Ik bedoel, er zijn bestandslijnen, die worden stevig bewaakt. Je kunt ook niet bij die, bij die, bij die voorsteden komen. Er zijn voortdurende roadblocks die je die in feite tegenhouden. Hm. Het is ook uh, gevaarlijk, want er wordt uh, gevochten. Je hoort eigenlijk de hele dag hoor je geluiden op de achtergrond... van de bommen die neerkomen, soms weer heel zwaar... soms een tijdje stil, dan is het weer heftiger. Soms zie je ook wel wat, wat rookpluimen. Um, dus uh, ja, wat, maar wat er eigenlijk aan de hand is, is... Ja, we weten het wel in, in grote lijnen. Maar hoe die, hoe die lijnen nou precies lopen. En, en ja. of er iemand aan de winnende hand is. Dat, dat idee heb je helemaal niet. Nee, en als u zegt. Hij, hij, hij zit nog sterk in het zadel. Ja. In ieder geval daar in maskers. Um, ja. Wij horen natuurlijk altijd. Dat het, dat het ook een, uh, een gevecht is. Tussen shiiten en Soenieten in, uh, in, in Syrië. Dat uh, Assad de steun heeft. Van zijn eigen groep. De Aleviten. Ja. Wat een shiitische groep ja. is. Ja. En, en van de christenen. Die als de dood zijn voor uh, fundamentalisten. Fundamentalistische soenieten. Ja. Is dat zo? Loopt het inderdaad, langs die, langs die uh, etnisch-religieuze scheidslijnen? Nou, wat je wel ziet, is dat bepaalde wijken die dus, uh, waar veel christenen wonen, veel, veel druzen wonen, bijvoorbeeld. Sherimana is zo'n wijk, die stevig in de hand is van de, van de overheid. Mm -hmm. Ik, uh, dat de, de, de, de orde wordt daar bewaakt door de commissies die zijn opgesteld. Uh, Comitees zijn opgesteld door, de, door het bewind. bewapend door het bewind. Die, die houden mensen, mensen tegen die, uh, die bewaken zich zeg op maar, de orde en, en, en veiligheid in, uh -huh. het, in de wijk. Dus die zijn, uh, moet je het zeggen, vrij stevig in, in handen van het bewind. Wat is nou een Soenitische wijk geweest, overigens sunnitische wijk, dan was het uh, waarschijnlijk anders geweest. Je ziet wel duidelijk dat die Soenitische wijken in het, uh, in het oosten en het zuiden van de stad, de zuiden van de stad, die zijn met name in handen. Van de rebellen. Ja. Maar betekent dat dat alle Soenieten tegen Assad zijn? Absoluut niet, absoluut niet. Als je in de stad bent en je, en je praat met mensen op, op terras en zo, dan viel het me op dat uh, ja, het echt uh, Soenieten, uh, Alevieten, Drozen, christenen, dat die mensen in dat deel van de, van, van, van de masker zeggen dat ze a of voor als dat zijn of b gewoon überhaupt geen mening hebben, hmm. maar een hele algemene termen spreken over wat er aan de hand is in Syrië en uh, dan met de beschuldigende vinger wijzen naar het buitenland, naar het Westen, wat uh, de jihadisten zou steunen, en Saudi Arabië zou ook de jihadisten steunen, een hele moet je zeggen een visie eigenlijk op wat er aan de hand is... waarbij ze politiek volledig uh, buiten, buiten sluiten... en een hele veilige mening hebben. Ja. Je moet nagaan dat dat deel wat van de stad... wat in handen hand is van Assad... natuurlijk uh, nog steeds flink wordt bewaakt... en dat je heel goed moet uitkijken wat je zegt. Ja. Ze dood, het winst als het dood... dat het wordt geïnfiltreerd door rebellen. Ja. Dus maar maar ik, zou ook kijken, een, ik zou me ook kunnen voorstellen bijvoorbeeld... dat, uh, dat er, uh, uh, uh, economische motieven misschien wel een grotere rol spelen... dan etnische of religieuze. Er zijn natuurlijk mensen, ook zoenieten... met wie het vrij goed ging onder het Assad-regime. Gewoon omdat ze goed zaken konden doen. Ja. Die veel te verliezen hebben bij een, een val. Spelen dat soort uh, armrijk of geslaagd, minder geslaagd scheidslijnen... een belangrijke rol? Absoluut, dat, dat is ook zo. En ik heb uh, twee jaar in de, in de burgeroorlog in Syrië... heb ik toch heel sterk het idee dat het een soort van opstand is... van, uh, van met name de, de onderklassen in Syrië. de Mensen die absoluut niets hebben. Hmm. En die... Uh, ja, die, die, wiens leven uitzichtloos was geworden. En uh, die eigenlijk uh, met, met dat in hun achterhoofd. ja, dat maar mee zich lieten meevoeren. Uh, in die stroom van, uh, van, van de opstand tegen Assad. die eerst uh, vrij voorspoedig verliep. maar nu eigenlijk een beetje, beetje vastloopt. Mm -hmm. en dat je aan de andere kant mensen hebt die inderdaad iets te verliezen hadden. een winkel of wat dan ook, zeg maar, de, de middenstand in Syrië. En dat zijn mensen die, ja, die zijn eigenlijk hetzelfde als twee, drie jaar geleden. Die hopen dat die ellende, zoals ze dat dan noemen... dat moet er maar over, overgaan, zodat ze gewoon hun handel kunnen drijven. Ja. Maar ze balen ervan, want ja, ze maken geen, er komen geen toeristen meer naar Syrië... Uh, ze, ze hebben geen verkoop meer. Het, maar het... betekent dat, het moet maar over zijn? Betekent dat op dit moment ook echt gewoon nog steun aan Assad? Liever Assad dan, dan de onduidelijkheid van wat er daarna komt? Ja, is dat is een uh, spreekwoord geweest, of spreekwoord moet je het zeggen. Als je Syrië is vroeger en nu ook, en dat is nog steeds dezelfde vroeg van... Uh, ja, wat, wat vind je eigenlijk van, van Syrië? Dan wezen ze altijd naar, naar de berg, ten noorden van Syrië, van Damascus. De uh, Kajun. Yeah. En zeiden van: de regering is als uh, de Kajoen. Daar, daar kun je tegenaan duwen. Dat, dat helpt toch niet. Die, die gaat toch niet weg. Laten we het maar nemen zoals het is. Laten we er nou maar het beste ervan maken. Syriërs zijn helemaal geen veranderaars eigenlijk. Het zijn mensen die. Die gewoon het leven maar nemen zoals het is... en maar zuchten onder de dictatuur zoals die is... en wegen proberen te vinden om het zo licht mogelijk voor zichzelf te maken. Die rebellengroepen die, ja, die hadden natuurlijk wel twee jaar geleden de wind in de, in de zeilen... en ze zijn nu op een punt gekomen dat ze eigenlijk niet meer verder kunnen. En de bevolking die ze hebben meegenomen... die in feite die rebellen steunde die, die kan ook niet meer terug. En die vechten eigenlijk maar door. Maar eigenlijk is er geen, geen hoop op iets, iets beters. Dus een overwinning van de rebellen zit er absoluut niet in... Nee, want uh, hoe, hoe schat u wat dat betreft uh, die, dat andere nieuwsfeit van deze week in? Die, die breuk van een aantal belangrijke rebellengroepen met de oppositie in het, in het buitenland. Die verdeeldheid uh, onder de oppositie. Is dat nu echt erger geworden door, door deze officiële breuk? Of was dat eigenlijk altijd al zo? Dat is eigenlijk steeds zo geweest. Doe, uh, zodra de opstand uitbrak in Syrië en, en er een oppositie was... een Syrische oppositie was in het buitenland... Ja, we moesten erg goed zoeken. Er zaten wat figuren in Parijs, een aantal in Londen... een aantal in Istanbul. Nou, met de, het Westen heeft met alle mogelijke moeite... de Syrian National Council opgericht. Allemaal <lacht> mensen bij elkaar... Ik heb die mensen ook een keertje opgezocht. Je hebt moslimbroeders en, en je hebt vrouwen ertussen zitten... en liberalen en seculieren en christenen. En die moesten het dan met, met elkaar gaan, gaan doen... terwijl ze allemaal een eigen geheime agenda hadden. En naarmate dat conflict zich voortsleept... en met name uh, ja, nu is het eigenlijk helemaal niet vlot met die, met, die, met, met die opstand... zie je dat die breuklijnen die er al lang waren... Ja. nu veel heftiger worden. Het is ook zo dat je hebt natuurlijk de opstandelingen van het, van het eerste uur... de mensen die moedig waren om de wapens op te nemen... die strijden in, streden in het begin... En dan heb je natuurlijk de, de mensen die zich later aansloten... en de mensen die zich dan maar aansluiten... omdat er geen andere keuze is. Het zijn allemaal rangen en standen. Zodat eigenlijk wat er nu in de hand is... dat er niet echt een beleid kan worden ge gevormd. Nee. Ik, maar ik heb, in buitenland heb ik mannen ontmoet van de moslimbroederschap, maar al dertig jaar niet meer in Syrië geweest. Nog langer. Ja. Ik hebben niets gemeen met uh, de jeugd die in, in opstand kwam in, in Derda of in Homs. nee. nee. Nou gebeurt er internationaal erg veel rond Syrië ja. op het ogenblik. Die, die, die resolutie van de VN uh, afgelopen vrijdag. Uh, vanavond heeft, uh, of vanmiddag heeft uh, Assad een interview gegeven... aan de Italiaanse televisie waarin hij zei... Uh, ja, natuurlijk gaan we onze chemische wapens uh, vernietigen... maar dat waren we al lang van plan. Ja. Dat, gaan, dat doen we niet omdat de VN het ja. doet. Hoe moeten we dat inschatten, die opmerking? opmerking? Ja, kijk, Syrië lijkt natuurlijk... Uh, een gezichtsverlies. Bedoel Assad bedoel hij, hij, moet nu in feite met de billen bloot. Hij moet al die wapens gaan opgeven. Hij moet die inspecteurs inzagen geven... in allerlei geheime plekken in Syrië... waar ja, een buitenstaand natuurlijk nooit, nooit kwam. Stevig verdedigd door het bewind. Um, dus ja, dan moet je iets zeggen van... ach, dat waren we lang van plan. En natuurlijk zijn we tegen chemische wapens. Het is een, ja, je zegt, een beetje een propagandapraatje. Ja, maar het betekent waarschijnlijk wel dat hij mee gaat werken... Hij gaat absoluut meewerken. Hij kan geen andere kant op. Het is dé manier voor hem om zich te verzekeren van de steun van de Russen. Uh, dat is heel erg belangrijk. Dus uh, zonder steun van die Russen dan, uh, ja, dan gaat hij dit niet overleven, toch? Ja. Uh, dus daarom werkt hij eraan uh, mee. Ja, en er, er, er komt een, uh, afgezien van die chemische wapens, er komt een, een uh, vredesproces op gang. Althans, ja. er komt een conferentie ja. in, in Geneve. Um, in de Iraanse hoofdstad Teheran heeft correspondent Thomas Erbrink meegeluisterd. Thomas, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, en uh, dat speelt natuurlijk. Uh, Teheran speelt natuurlijk een belangrijke rol ook in het conflict uh, in, in Syrië. En de nieuwe Iraanse president zoekt op dit moment toenadering tot het Westen. hebben we allemaal kunnen volgen. Hij heeft zelfs met Obama aan de telefoon gezeten. En zij willen graag van hun sancties af vanwege het, uh, het uraniumverrijkingsprogramma. Um, wat denk je, die, die toenadering die we zien tussen de Verenigde Staten en uh, uh, Iran... kunnen die ook een rol gaan spelen in het proces in Syrië? Bijvoorbeeld als het gaat om de Iraanse steun voor Assad, zou die minder kunnen worden? Nou, ik denk dat, uh, dat het de is, er vooral om gaat in Syrië om uh, niet per se meneer Assad uh, in het zadel te houden maar wel uh, zoveel mogelijk van zijn uh, ja, militaire en politieke infrastructuur in het zadel te houden kijk de Iraniërs die, die zien zichzelf natuurlijk uh, uh, geconfronteerd met het feit dat hun belangrijkste uh, nazistaat partner in de regio uh, niet meer zo sterk is als die was door uh, ja, de interne oorlog ja. uh, dus doen de Iraniërs wat ze we wel vaker doen die kiezen voor uh, ja, een soort van proberen van een slecht, uh, een slechte omstandigheden toch maar het beste te maken. Dus je ziet ze aan de ene kant hard inzetten op het behoud, zoveel mogelijk behoud van Assad... en zoveel mogelijk ruimte ook onder de controle voor de Syrische regering. Nou, dat doen ze natuurlijk met financiële steun, uh, maar ook zoals het programma Nieuwsuur heeft onthuld... Uh, met, uh, met militaire steun op de grond van, van adviseurs die ook echt daadwerkelijk meevechten. Ja, die hebben we filmpjes van kunnen zien. Ja, daar hebben we filmpjes van kunnen zien. Uh, tegelijkertijd heeft het ook met bepaalde oppositiegroepen uh, banden aangeknoopt... in de hoop dat daar in de toekomst ook nog iets mee te delen valt. En ja, natuurlijk, het is ook een onderhandelingskaart met de Amerikanen... die daar net zoveel betrokken bij zijn uiteindelijk als de, als de Iraniërs. Uh, dat is iets waar ze over kunnen praten, maar we moeten ons niet vergissen... Uh, Iran is een land dat wordt uh, gestuurd door een ideologie. Uh, Iraniërs zijn niet ...maar die voor de hoogste prijs zichzelf verkopen. Dat hebben ze de afgelopen 34 jaar in ieder geval nooit gedaan. En dat zullen ze in het geval van Syrië ook absoluut niet doen. Ze nou. zullen mee willen onderhandelen, maar proberen hun belangen veilig te stellen. Ja, maar goed, je zegt het al. Eén van, van die belangen is uh, natuurlijk dat ze met de Amerikanen... ...een akkoord willen uh, sluiten over uh, hun uh, uraniumvrijingsprogramma, ...dat ze van de sancties af willen... Als die processen door elkaar gaan lopen... dat proces en dat vredesproces in Syrië... wat voor soort concessies zou Iran dan in de achterzak kunnen hebben... met betrekking tot Syrië? Nou, ik denk dat vrij weinig denkt dat Iran, net als Rusland, een hefboom heeft over, over meneer Assad. Dus we kunnen hem een bepaalde, bepaalde richting op steunen, sturen. Nou, Iran zal heel, heel erg goed kijken naar de voorbeelden bijvoorbeeld in Afghanistan en, en Irak... waar ook veranderingen plaatsvonden, waar de Iranis achter de schermen goed met de Amerikanen hebben samengewerkt... om uiteindelijk oplossingen te krijgen die zeer hun voordeel waren. De aanstelling van Hamid Karzai in Afghanistan... Is, uh, de, is het gevolg van een onderhondsje... tussen de huidige buitenlandminister Zarif... en uh, zijn Amerikaanse tegenhanger destijds. En zo is het ook voor de steun... Uh, voor uh, de, uh, het premierschap van meneer Maliki in Irak... is ook wel zo'n compromis tussen de Amerikanen en de Iraniërs. Gek genoeg. Uh, want ja, de Iraniërs die, die zijn toch vaak de winnaar... in dit soort uh, diplomatieke spelletjes. En nou ja, dat zou met Syrië natuurlijk ook... op een bepaalde manier... daar zijn veel meer te verliezen hebben... Dan, gezegd worden, zouden ze daar ook uh, toch van een slechte situatie uh, kunnen proberen iets aan de hand te kunnen zetten. Met andere woorden, als de in Geneve uh, bijvoorbeeld iemand naar voren geschoven zou kunnen worden waarvan de Iraniërs denken nou, dan, dan, dan kunnen wij uh, onze uh, machtsbasis in Syrië een, een beetje handhaven, dan laten ze Assad net zo makkelijk vallen. Dat denk ik wel. De persoon Assad, dat hebben de Iraners ook in speeches aangegeven. De persoon Assad is niet belangrijk. Nee, het Syrische volk is belangrijk voor de Iraners, zoals ze graag zeggen. En het Syrische volk moet via eh, verkiezingen, die dan natuurlijk wel moeten worden georganiseerd door de Syrische staat. Hè, daar hebben we het weer, het machtsapparaat van Assad, een nieuwe leider kiezen. Nou, en als dat zo uh, kan uh, gekonkeld worden, dat dat natuurlijk een leider is waar de Iraniërs blij mee zijn. Ja, dan zijn we hier in Teheran heel tevreden. Oké, okay, dankjewel Thomas Brink. Ik praat nog even verder met Arabist Leo Quarte. hier. Um, wat denkt u? Wordt, wordt Assad zenuwachtig van die toenadering tussen Amerika en Iran? Ik denk het niet, eigenlijk. Ik, um, ik kijk, Iran hier is die. Um aan de ene kant uh, kunnen ze wel leven met iemand anders dan Assad. Aan de andere kant, wat ik vind dat ik altijd merk in het Midden-Oosten... dat persoonlijke relaties zijn extreem belangrijk. En de relaties tussen Assad en Hezbollah en Libanon... en Assad en uh, een aantal van de Iraanse leiders... zijn zo persoonlijk en zo diepgaand en zo lang al. Ik moet dat de relaties tussen Syrië en Iran... die stammen uit begin jaren tachtig. En zo persoonlijk, persoonlijke hmm. families. Dat uh, vervang je niet zomaar. En... Uh, het zijn die persoonlijke relaties die in feite iemand er doorheen helpen. Ja. En, en daarom denk ik dat ze, als dat niet zo gemakkelijk terzijde schuiven. Waar ze wel mee kunnen spelen, is dat, en dat is een punt wat voortdurend naar voren wordt gebracht. De Syriërs zeggen van, we willen die buitenlandse inmenging niet meer. De Saoedi's moeten ophouden, de Qatari's moeten ophouden... met sturen naar die uh, rebellen. Uh, Iran zou bijvoorbeeld een, een geste kunnen doen door te zeggen van... nou, weet je wat, uh, wij doen een goede stap door Hezbollah opdracht te geven... zich terug te trekken geheel uit Syrië. Okay. Als de Saoediërs en de Qatari's dat dan ook doen. Het zou een soort van opening zijn. Hartelijk dank, Leo Kwarter. Graag gedaan. Berichten uit Blogistan. Ja, veel Italianen spreken er schande van. Premier Letta is woedend en Berlusconi is de lachende derde. Gisteren stapten vijf ministers van Berlusconi's partij... de Volk van de Vrijheid partij, uit de regering. Formeel omdat ze tegen een voorgestelde belastingverhoging zijn. Maar op de achtergrond speelt natuurlijk het feit... dat Berlusconi deze zomer werd veroordeeld voor belastingontduiking... en dat hij op het punt staat om zijn zetel in de Senaat te verliezen. In ieder geval betekent het opnieuw... Politieke chaos in uh, Rome. Daar is ook correspondent Angelo van Schuijck. Goedenavond, Angelo. Goedenavond, Chris. Hoe reageren de Italianen op deze nieuwe streek van uh, Berlusconi? Nou... Het is niet echt een uh, verrassing, zullen we maar zeggen. En de, de reacties zijn, uh, zoals altijd, gemixt. Uh, het ligt maar weer eens aan je politieke kleur. Uh, de linkse kranten, maar ook de gematigde Corriere Sera, uh, spreken er schande van. Waarom het land in de chaos storten... want dus dat, dat is wat er nu gaat gebeuren, uh, voor je eigen belang. Um, wat ik al zeg, geen verrassing... want dat heeft Berlusconi eigenlijk de afgelopen twintig jaar altijd al gedaan. Mm -hmm. uh, de berlusconi krant daarentegen geven natuurlijk... en dat is bijna ook een, een soort traditie aan het worden... de schuld aan links. Zij hebben de grote leider gedwongen tot deze stap... want je gaf het al aan, die belastingverhoging het gaat om verhoging van de BTW. Mm -hmm. ja, daardoor, be, daardoor moest Berlusconi wel, wel terugtreden. En uh, ja, dat, zij herhalen alleen die... Die, die propaganda, terwijl de kranten van links... inderdaad ook dat verhaal van die veroordeling... en die senaatszetel eh, aanhalen. Eh, de cartoonist Vauro... Eh, van onder andere het televisieprogramma eh, Servizio Publico... die heeft het weer eens prachtig, eh, prachtig nou, verwoord, zou ik bijna zeggen... maar eh, in beeld gebracht. Je ziet een tekening van een schoolklasje. Eh, premier Letta in een schoolkostuum... met een blauw oog en een kapotte bril... die een beetje beteutert bij schoolmeester Napolitano staat... en zich beklaagt over een figuurtje achter hem. En in dat figuurtje daar herkennen we natuurlijk Berlusconi... Met, met, bekende, met zijn bekende Sardonische grijns. En Napolitano heeft een traan in zijn ogen... want die weet het eigenlijk ook al niet meer... Uh, Letta, oogappel van schoolmeester Napolitano... is gedwongen om met de grootste etter van de klas... Berlusconi <laughs> samen te werken. En, ja, en nu moet hij zich daarover beklagen. En, ja, en de Napolitano huilt. weet het ja. ook niet meer. Ja. Ja. Oké, okay, nou, de, de, de, een belangrijke politieke rol was de afgelopen tijd... natuurlijk ook weggelegd voor die vijf sterrenbeweging van de komiek de Beppe Grillo. Um, ook ja. een befaamd blogger. Uh, wat, wat, uh, hoe reageert hij op deze situatie? Nou, de titel van zijn blog, voor, blog van vandaag is veelzeggend. Rien ne va plus. Oftewel, ha, eh, hou nu maar op. Ja. En hij schrijft Boel dat Napolitano ja. en, eh, en niet Letta eh, zijn ontslag moet aanbieden. Dus, dus de schuld van Napolitano. Deze impasse hebben we aan hem te danken. De actuele institutionele afbraak kan op zijn konto worden geschreven. Napolitano kon niet weten dat een grote coalitie met een potentiële delinquent zou eindigen op de slechtst denkbare manier. De tweede termijn van Napolitano is een schepping van Berlusconi. Niemand kan dat ontkennen. En Letta, die een voetnoot in de geschiedenis van ons land zal zijn omdat hij niets besloten heeft, is gekozen door Berlusconi en Napolitano. Een kolossaal fiasco. Ja, nou ja, ik las ook dat, uh, dat Grillo uh, vindt... dat er nu dus verkiezingen moeten komen. Is dat de enige optie of zijn er nog meer mogelijkheden? Nee, in totaal zijn er drie opties. Uh, de eerste is dus wel de meest waarschijnlijke. Uh, want de andere twee, uh, Letta en zijn partij... Uh, moeten nog een keer om de tafel gaan zitten met Berlusconi en Cornuiten. Om de boel te lijmen. Nou, dat lijkt me vrij uh, onwaarschijnlijk. Of Letta moet proberen een andere meerderheid te vinden. En dat zou dan... Uh, dat zou dan uh, uh, Grillo zijn. Nou, ja. uh, Die eerste optie, ik zei het al, die is uitgesloten... want Berlusconi's wil is wet. En dat schrijft ook het blog, het blog globalist.it. Berlusconi zegt tegen zijn ministers... het ultimatum van Letta is onacceptabel. Treed af. En nog voor hij zijn zin af heeft gemaakt... staan alle ministers op en dienen ze hun ontslag in. En zo eindigt op een humeurige zaterdag het experiment van de grote coalitie. Nou, de optie 2, zoals ik al zei. Hè? Dus uh, met, uh, met grillo iets doen, nou, dat lijkt me ook lastig. Um, er is nog hoop op dissidenten. Want binnen zowel de Grillo's partij als bij Berlusconi zijn er mensen die, uh, die van de lijn af willen wijken. Berlusconi's krant Il Giornale schrijft zelfs dat de jacht is geopend... Op, uh, op, op mogelijke steun voor een tweede regering, Letta, zonder PDL. Oké. Okay. En hoe gevaarlijk is dit allemaal nu voor ons in Europa? Nou ja, de spread, het verschil tussen de rente op Italiaanse en Duitse staatsobligaties... die is al weer omhoog gegaan. En dat kan je eigenlijk wel zien als een soort barometer voor betrouwbaarheid. En nou, die barometer staat dus gewoon op slecht weer. En dat schrijft ook economische blog Reset Italia vandaag. Onze internationale geloofwaardigheid zal opnieuw instorten. Ook al heeft Letta zich goed gepresenteerd... We gaan opnieuw naar de stembus met dezelfde frauduleuze kieswet. Er zullen opnieuw miljarden worden weggegooid voor campagnes en verkiezingen. En allemaal staan we er weer slechter voor. Is dit politiek? Ik vrees nou ja. dat dit ook politiek is, ja. Maar uh, ja, hoe erg is het? <laughs> Wat, uh, hoe, hoe vast zit de boel? Nou ja, nieuwe verkiezingen zal met deze kieswet... zal we de, dezelfde impasse creëren die we in februari hebben gezien. Drie grote blokken die ongeveer even groot zijn. Eh, Grillo, Letta, eh, althans de PD en Berlusconi. En die ja, zeker na, na dit weekend nooit met elkaar één door zouden kunnen. Ja. Dus ik vrees dat het, dat het behoorlijk vast zit, ja. Met alle gevolgen van dien voor het uitblijven van hervormingen... en dus het vertrouwen in Italië en de euro en de rentestanten. Ja. Wat Precies. Italië is de derde economie van de eurozone. Dus uh, okay. dat zal ook gevolgen hebben voor de euro. En dus ook voor Nederland. We zijn er weer mooi klaar mee met die Berlusconi. Dankjewel, ja. Angelo. Ja. Dit was ook Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week, zelfde tijd, zelfde Het buitenland gaat niet weg. En wij ook niet. Zometeen na het nieuws. Labyrinth, de wetenschap. Pieter van der Wielen. We gaan praten met Daniel Wichbolders. Hij is decaan van de Universiteit van Nijmegen en sociaal psycholoog. En hij wil de integriteit terugbrengen in de sociale wetenschappen. Nou, dat is een mooie missie natuurlijk. Maar we gaan ook even vragen hoe hij dat gaat doen. En we gaan praten over Carl Abraham. Dat was een van de tijdgenoten van Freud. Alleen in tegenstelling tot Freud is Carl Abraham vergeten. En dat is niet terecht, zegt zijn biograaf. Dus daar moeten we het ook maar even over hebben. Oké, okay, dat allemaal zometeen dus na het nieuws van 8 uur... bij de wetenschap in Labyrinth. Bureau Buitenland, als gezegd, volgende week terug op deze tijd. Dank voor het luisteren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Jelleband Korstius en ik ben VPRO voor mijn dagelijkse portie hersengymnastiek. Bureau Buitenland, de wereld van alle kanten...